11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bomaanslag in Kabul is opgelopen tot 31. Ruim 50 mensen raakten gewond. Vanmorgen blies een zelfmoordterrorist zich op bij de ingang van een gebouw... waar Afghaanse kiezers zich kunnen registreren voor de parlementsverkiezingen in oktober. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Islamitische staat. Kort daarvoor had de Taliban zich van de aanslag gedistantieerd.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 De verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer wordt gezien als de dag van het gezin. Een andere reden zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag gaan stappen en daarom niet op zondag willen voetballen. De politie is op zoek naar een automobilist die in Stampenschat betrokken was bij een aanrijding met een invalidewagen. De invalide werd vanmorgen vroeg zwaargewond gevonden in de buurt van de Suikerunie en ligt nu in Rotterdam in het ziekenhuis. Op de plaats van het ongeluk vond de politie een spiegel van een oude Ford Focus. Bij een recyclingsbedrijf in de Botlek bij Rotterdam... heeft brandgewoed in een berg metaalafval. Er kwam, kwam veel rook vrij, wat leidde tot stankklachten in Rozenburg en Brielen. De bergafval is met grijpers uit elkaar gehaald. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse vrouw Nabita Jima was 117. Degene die nu de oudste ter wereld is, is weer een Japanse vrouw Chiyo Miyako. Zij wordt over tien dagen 117. En de oudste Nederlander Geertje Kuintjes is 112. Het weer, eerst nog zon, maar van het zuidwesten uit meer bewolking... en later kans op een bui met onweer. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen soms wat zon, mogelijk een bui, en 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal anw verkeersinformatie Fides staan er op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Sint-Joost en Urmond. 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar een technisch probleem met de spitstrook. Die is dicht. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voorknopend de hoek. 10 minuten vertraging. Staat daar een kapotte auto stil. Meer vertraging is er op de A50. Zwolle richting Apeldoorn. 4 kilometer bij Heerde. Er is daar een auto gekanteld. Alleen de vluchtstrook is open. En veel oponthoud is er in de Bollestreek...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 Koningsdag kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Staatsloterij. Je hebt nog vijf dagen om een Koningsdaglot te kopen. Speel bewust 18+. Plus. Win een vakantie naar Wagrein Kleinhouden in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Speksevers Hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel... heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak... en onderhoudsproducten en batterijen.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 NPO Radio 1, VPRO, OVT, over de onvoltooid verleden tijd, met Laura Stek en Jos Poon. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks de rol van vrouwen in defensie. En in het spoor terug, naar aanleiding van Nationale Secretarissedag van de afgelopen donderdag, de ideale secretaresse. Een portret van Instituut Schroefers. Typen, dat leerde Wedbysja Typen. Ik weet niet zeggen tegenwoordig, zijn we een type Maar vroeger zei iedereen dat, dat te typen. Tenminste, als je Schroefers had gehad, waarschijnlijk.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 Straks meer Brigitte Bardot tegen half twaalf. Maar nu eerst een oproep vanuit de Siberische steppen voor geld voor een Pleistocene park. Hello, my name is Nikita Zimov. Right now, I am at plek place called Pleistocene Park. During the last Ice Age, millions of mammoths, bison, horses and reindeer roamed this place. To restore this ecosystem, we de dieren animals back. Please help us achieve that by supporting our campaign. Ja, het klinkt een beetje als een grap, maar dit was Sergei Simov en hij bedoelt het heel serieus. Beheerder van het zogenoemde Pleistocene Park diep in Rusland. In zijn park vertelt, hij lopen allerlei oerdieren rond: bisons, ossen, rendieren en runderen. Maar één dier ontbreekt nog. De mammoet, de wolharige olifant uit de oertijd. Ja, maar dat kan gaan veranderen, want er bestaan wilde plannen... om de mammoet te gaan klonen en om ons, om ons daarover bij te praten... en of het überhaupt wel wenselijk is een mammoet te creëren en te maken. Hier Barbara Gravendeel, evolutiebioloog bij Naturalis... en lector bij de Hogeschool Te Leiden. Barbara, welkom. Die, die rust die we net hoorden, die meneer... wat is het, uh, Zimov, is dat met zijn park Is dat een, een rare hobby van hem van een rijke, rijke rust die maar denkt... ik ga even iets leuks doen ergens in, in de Siberische steppen? Nou, zeker niet. Uh, hij is uh, niet rijk in, in terms of geld, maar wel in de ruimte. Hij heeft uh, heel veel plek, 600 vierkante kilometer. En het is een uh, hele gedreven wetenschapper. Ik heb een aantal publicaties van hem gelezen... weet heel goed waar hij het over heeft. En wat hij daar eigenlijk wil doen... is een, een heleboel uh, dieren bij elkaar brengen... die dan uh, de grond los gaan lopen. Ja, denk aan uh, de Oostvaardersplassen. In de winter is er dan geen sneeuw, dat smelt heel snel waardoor de kou goed de grond ingaat. En op die manier wil hij het broeikaseffect tegengaan. Ja. Is dat ook echt zijn doel of wil hij toch ook wel gewoon een leuk park? Uh, volgens mij niet. Volgens mij is dit een, uh, een wetenschapper die probeert... Om, uh, om klimaatverandering tegen te gaan met een, een, een, uh, een idee daarvoor. Ja, dus, dus de man heeft het hart op de goede plaats... kunnen we eigenlijk wel zeggen, in zekere zin. En hij heeft dat park eigenlijk al. Er loopt al van alles rond. En nu zeiden we al, er ontbreekt nog de mammoet. En het idee om de mammoet te klonen... is daar überhaupt een kans dat dat kan lukken, want dat is nogal wat. Waar haal je het erfelijk materiaal vandaan? Nou, het erfelijk materiaal is er, omdat die permafrost... nu door opwarming aan het ontdooien is. Daar komen er hele perfect bewaarde eh, dieren naar boven. En eh, we hebben ook eh, nieuwe methodes... om eh, de hele genetische code te kunnen aflezen. Daar zijn we een aantal jaar geleden al mee begonnen. Eerst met museummateriaal, wat we ook in naturalis hebben. En we hebben nu de hele erfelijke code afgelezen. Dus eh, het is eh, mogelijk om nu eh, die code te gebruiken en met de nauwste nog levende verwant, de Indische olifant te experimenteren. Ja, maar praat ons even een beetje bij. Want dan, dan ga je vervolgens, je neemt een stukje... DNA uit het mammoetresten of haren, weet ik veel, wat, wat is er? En dan, even, praat ons even bij wat dan de weg zou moeten zijn. Want ik lees altijd dat die kansen eigenlijk heel klein zijn dat het lukt. Nou, dat doet Simov uh, ook niet zelf. Hij werkt samen met wetenschappers uh, in Harvard in Amerika. En die gebruiken een techniek, uh, dat heet genome editing. Waarmee ze de genetische code, in dit geval van de Indische olifant... Uh, veranderen op een aantal plekjes. En daar maken ze de letters van de code... die ze hebben afgelezen uit die ijstijd fossielen... Van mammoet. En ze zijn er al best ver in. Dus ze hebben nu de code aangepast... zodat de oren kleiner worden. De vacht dikker er komt ook een dikkere onderhuidse vetlaag. Dus die uh, Indische olifant begint steeds meer... mammoettrekjes te krijgen in het laboratorium. Ja, in het laboratorium. Stel, stel je voor dat het lukt. Dat, het, dat, we bij de, of we, dat ze bij de Indische olifant een, een, een mammoetje weten te creëren. Dat, dat een eerste Indische olifant de draagmoeder wordt... Wat krijgen we dan voor een beestje als het op aarde bekomt? Nou, de, de Indische olifant gebruiken, dat zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn... omdat ze in het wild een ernstig bedreigde soort... dus uh, ook in Amerika uh, moet men zich wel gelukkig aan regels houden. Dus dit mag niet. Uh, daarom is er nu een truc bedacht... en willen ze um, dat, dat babytje, wat eigenlijk een hybride is... Hè, dus uh, uh, een mammifant of een, uh, een oliemoed... Juist. Um, willen ze proberen om in een uh, kunstmatige baarmoeder op te kweken. en In, in Harvard gebruiken ze dat soort technieken. En dan voor muis. Muis is een genetisch model. En uh, daar lukt het om, uh, om baby's tot tien dagen oud te laten ontwikkelen. Buiten de moeder. Maar of dat ooit gaat lukken met een olifant. is natuurlijk nog helemaal de vraag. Want dat is een veel langere draagtijd. Ja, en... Uh... Een andere vraag die je natuurlijk ook zou kunnen stellen is... moeten we dit wel willen? Is het ethisch in orde? Zijn is, is er bezwaren? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is natuurlijk uh, ethisch een heel uh, heikele kwestie. Stel dat je inderdaad zo'n hybride kunt creëren... Uh, ja, dan uh, krijg je ook uh, dat hij op moet groeien. Uh, dat hij allerlei dingen moet leren van zijn moeder. Uh, olifanten en ook mammoeten waren sociale dieren. Dus... Uh, je kunt ze buiten neerzetten in Siberië, maar daar is eigenlijk niks te eten. Er is alleen nog maar mos. Um, het idee was ook van die Zimov om die uh, mammoeten te gebruiken. Uh, omdat het ooit een koude Serengeti was. Dus als je nu in Afrika naar de Serengeti gaat, dat heb ik zelf ook gedaan, zie je overal poep. En uh, door daar heel veel mammoeten terug te brengen, wil die Zimov heel veel poep op die, uh, die steppes daar. Uh, waardoor de vegetatie gaat veranderen, weer hoog productief wordt. En dan daardoor dus weer heel veel beesten bij elkaar gaan lopen. Nee. Maar moet je dan ook de, de, de vegetatie helemaal klonen? Dus, dus alles, dat hele landschap uh, reconstrueren als het ware? Ja, als je in Simon's uh, zijn publicaties leest... dan denkt hij zelf dat dat allemaal terug gaat komen uit de zaadbank... die nog in uh, die permafrost bewaard is. Dus uh, als je allemaal niches terugbrengt, dus beesten... die met veel mest... Uh, de, de, de nutriëntencyclus gaan verbeteren... Uh, dat dan ook de vegetatie gaat veranderen. Maar ik denk zelf als wetenschapper... net als bijvoorbeeld bij de plassen, van ga dat nou niet eerst bij elkaar stoppen... en dan kijken wat er gebeurt. Doe het eerst in het klein, met kleine experimenten... Ja. en pas als het werkt, ja. gaat het dan echt doen. Want voor je het weet lopen actievoerders straks... een mogelijke mammoet bij te voederen... He, met, met allerlei spandoeken. En dat moeten we voorkomen. Ja. Uh, uh, Even concreet nog wat je kunt bedenken is... Zou het zo kunnen zijn als je een mammoet kunt klonen... dat, dat, ook, dat je dan meer kennis op, nog meer kennis opbouwt over klonen van dieren... en dat je daarmee bijvoorbeeld bestaande diersoorten die op uitsterven staan... zoals de indische olifant, geloof ik, kunt helpen redden. Heeft, heeft het zin op die manier? Ja, er is een, zeker er is een hele nieuwe vakgebied aan het ontstaan. De, de extinctie En dat gebeurt al. We doen dat zelf bijvoorbeeld ook in Nederland met de oeros. Die zijn we ook kwijtgeraakt. Maar daar hebben we helemaal geen genetische modificatie voor nodig. Dus we doen dat met bestaande koe. Rassen uh, en door heel gericht kruisen uh, kan er ook al heel veel gebeuren. Ja. En, en wat is dan de grens zeg maar, van uh, ja, tot hoever kunnen we gaan? Want er wordt nu ook gesproken over de Neandertaler, hoe die er echt uitzag. Er komt dan af en toe zo'n uh, zo zo reconstructie en, en de een is leuker dan de andere. Maar die Neandertaler zou je ook kunnen gaan klonen op een gegeven moment. Of, of kan dat en willen we, moeten we dat willen? Ja, de Neandertaler is natuurlijk nog in ons. Hè. Tussen de 1 en de 3 procent van onze genetische code is afkomstig van de Neandertaler. Dat weten we, omdat we ook de code van fossielen hebben afgelezen. Tenminste, dat geldt dan voor mensen die niet in Afrika zijn geboren. En je moet ook bedenken, uh, Neandertalen en ook Mammoet zijn niet voor niets uitgestorven. Dus Simov uh, is ervan overtuigd dat de moderne mens dit gedaan heeft. Maar het kan ook klimaatverandering zijn geweest. Dus dan breng je iets terug wat eigenlijk niet meer kan leven hier. Maar, maar vertel eens, jij, bent, uh, jij hebt erop gestudeerd. Vind je dat het, dat het zou moeten kunnen, de Neander... als het kan dus, maar moeten, zou het moeten willen? Is het ethisch in orde als we de Neandertalen gaan klonen? Als... Uh, de aarde op dit moment niet meer geschikt is... voor zo'n organisme, dan moeten we dat niet willen. Juist, juist. Goed, nu schijnt... Het zou te zijn dat jij je ook bezighoudt met klonen, maar dan van planten. Dat is vast een stukje veiliger en ethisch niet zo problematisch. Vertel eens. Ja, nou, dat is heel leuk. We hebben in onze collectie Naturalis uh, de eerste tomaat... die uh, ooit uh, vanuit Zuid-Amerika uh, naar ja. Europa gekomen is. En die is tomaat op aarde? Uh, nee, niet op aarde, maar in Europa. Ja, okay. En uh, die is genetisch veel rijker dan uh, de moderne tomaat... die nu overal bij ons in de kassen gekweekt wordt. En betekent dat ook lekkerder, trouwens, genetisch rijker? Nou, het betekent vooral dat hij veel is. Weerbaarder was tegen ziektes, dus we hebben met dus, heel veel problemen in onze kassen nu. is dus, dus een echte SP-tomaat? Ja. <laughs> en, en die hebben jullie nu uh, opnieuw tot leef gewekt? Nee, daar hebben we de genetische code van afgelezen en we zijn samen met uh, tomatenkwekers uh, en ook met bedrijven bezig om te kijken hoe we daarmee de moderne tomaat weer weerbaarder kunnen maken tegen ziektes. Nou, dat klinkt nog vrij braaf. Niet alsof daar enorme discussies over zijn, toch? Mensen zijn vooral heel blij daarmee. <laughs> ja, ja, Nou, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt, de tz TZT. Ja. ja, en ik ben ook benieuwd hoe het afloopt met het park. Wat denk je? Uh, ja, geen idee. Het, uh, het gaat niet weg. Uh, elke zoveel keer uh, zien we weer iets in de media verschijnen. Dus uh, ik ben benieuwd. Nou, we houden het bij. Barbara Gravendeel, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Oké, okay, komt-ie. Compleet van de pot gerukt. Ga koken. Dienstplicht voor dames. Wat gaan ze doen? Prikkeldraad braaien. Uh, in het buitenland zitten anders hele mooie meiden bij het leger. Hier zijn het toch meestal van die manwijven met veel okselhaar. Een leger is meer dan mannetjes met pistolen en moet ook worden gekookt en gewassen. Ik vind het kansloos. Koken kunnen we zeker bij Defensie. Uh, en dat zijn meestal de mannen. Ja, dat was een stukje uit een wervingscampagne uit 2016... van toenmalig minister Hennis om meer vrouwen te interesseren... voor een baan bij de krijgsmacht. Want vrouwen binnen Defensie zijn nog altijd eerder... uitzondering dan regel. En dat er wel vrouwen al 75 jaar deel uitmaken van het leger. Kim Bootsma schreef Vrouwen voor het Vaderland, een gendergeschiedenis... over de eerste vrouwenkorpsen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Ze kreeg daarvoor de johanna Naberprijs, de beste afstudeerscriptie... op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis. Kim, allereerst gefeliciteerd. Dank je wel. En welkom. Ja, Zit dankjewel. je nog op een roze wolk? Ja, eigenlijk nog wel. Ja, ja. ja, ik ben hartstikke blij. Ja, ook dit soort dingen, dat ik hier dan mag komen... dat vloeit toch allemaal ja, een beetje voort uit de prijs. Ja, wacht maar dat je weggaat. Ja, ja. Nou, je scriptie heet um, expliciet... om even verwarring meteen de kop in te drukken... een gendergeschiedenis en geen vrouwengeschiedenis. Um, wat is het verschil, even heel kort tussen beiden... Uh, nou, ik denk het verschil zit vooral in de benadering. Want het gendergeschiedenis is iets wat eigenlijk voort is gevloeid... uit vrouwengeschiedenis. Vrouwengeschiedenis komt een beetje uit de jaren zeventig. Um, en dat is eigenlijk op de agenda gezet... omdat vrouwelijke uh, historici zoiets hadden van... nou ja, wij willen die vrouwen ook in de geschiedenisboeken zien. Dus dat was heel erg gericht op het... Uh, uh, voor het ten, uh, naar voren brengen van vrouwen in het, in het verleden. En gendergeschiedenis gaat veel meer over vrouwen en mannen. En ook over opvattingen uh, over mannen en vrouwen. En hoe zich dat door de tijd heen heeft ontwikkeld. En ook de... hoe die opvattingen tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft geleid. Dus je wil eigenlijk benadrukken dat het niet per se gaat om vrouwen en het vrouw zijn. Maar om het beeld dat bij het leger werd geschapen... Over de vrouw? Ja, eigenlijk wel. De geschiedenis van, van vrouwen en militaire activiteit gaat ruim een eeuw terug. Um, hoe zag dat allereerste begin eruit voor vrouwen? Um, dan hebben we het denk ik over de... Nou, in ieder geval mijn scriptie, dat is wel goed om even te vertellen... gaat over dat begin in de Tweede Wereldoorlog. Maar daarvoor had je ook al vrouwen in het leger. Hè? Niet als soldaat, maar die vrouwen die waren eigenlijk al... Uh, sinds de klassieke oudheid misschien al wel betrokken... bij uh, het leger en oorlogsvoering. Dus die trokken al mee met die legers. Uh, maar mijn scriptie gaat over uh, vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Over de oprichting van die vrouwenkorpsen. En toen werden vrouwen eigenlijk... Uh, voor het eerst soldaat. En uh, ze vochten niet aan de frontlinie mee... maar ze deden wel militaire taken. En dat uh, waren vooral ook administratieve taken, ondersteunende taken. Maar ze reden bijvoorbeeld ook met vrachtwagens. Dus ze vervoerden uh, voedsel en kleding... Uh, dat soort dingen eigenlijk. En, en tijdens de Eerste Wereldoorlog, om toch nog even een introductie daar, de, wat voor rol hadden vrouwen daar? Want er wordt ook wel gesproken over de belangrijke rol die vrouwen hadden. Ja, en dat is denk ik, um, nou, omdat Nederland eigenlijk natuurlijk neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus vrouwen in de Nederlandse krijgt macht deden eigenlijk niet heel veel in de Eerste Wereldoorlog. Dan moet je vooral kijken naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, die al wel vrouwenkorpsen hadden en die ook daar voor het eerst zijn opgericht. En de Nederlandse, um, de Nederlandse korpsen zijn ook eigenlijk een beetje geïnspireerd door door die uh, Britse en Amerikaanse voorbeelden. Al had je al wel in Nederland ook vrouwen die zich... Um, door middel van vrijwilligerswerk en sociaal-humanitair werk... Um, inzetten voor vluchtelingen uit die Eerste Wereldoorlog... die naar Nederland kwamen. Ja. Is het nou zo, wie bedenkt dit... dat Nederland ook een vrouwenkorps nodig heeft? En waarom nota bene in 1943, als we een oorlog hebben verloren? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk... Dat schrijf ik in ieder geval in mijn scriptie. Dat dat een beetje van twee kanten kwam, dat initiatief. Je had eigenlijk aan de ene kant een hele groep vrouwen. die zich in Engeland bevond. en die uh, ook iets wilden doen voor het Nederland van na de bevrijding. Want ze wisten eigenlijk in die tijd al van. De kans is groot dat, dat we deze oorlog gaan winnen. En daarna, wat moet er dan met Nederland gebeuren? Het was geen ideetje van Wilhelmina voor zover we weten. Nee, niet van Wilhelmina. Nee, maar ja. wel van de minister van Oorlog in die tijd. Okay, die wilde ga, dat ook. Want die, uh, die had uh, eigenlijk een tekort aan manschappen. He, want de Nederlandse krijgsmacht lag dat op dat moment op zijn gat. Er waren niet heel veel mannen tot, uh, uh, tot de beschikking van de regering. Dus die zaten ook al met dat idee te spelen van een vrouwenhulkorps. Dus die twee, ja, die groep vrouwen en die minister van Oorlog konden elkaar vinden op dat. Uh, op dat punt. En, en uh, de naam vrouwenhulpkorps... Dat, dat is toch niet helemaal in orde. Hè? Maar waarom vrouwenhulpkorps... Ja, dat is een goede vraag. Ja, eigenlijk misschien ook wel, vrouw Hulkors. Want dat was eigenlijk wat ze ook deden: helpen en ondersteunen. En dat is ook hoe die vrouwen dat zelf rechtvaardigen. Want het was natuurlijk ook wel wat. Vrouwen die zich ineens in zo'n uh, krijgsmacht gingen begeven. Dus dat moest op de een of andere manier ook wel wat gerechtvaardigd worden. En um, door eigenlijk zo te brengen van wij komen hier vrouwen om te helpen, te ondersteunen, um, ja, werd dat wat meer acceptabel gemaakt. En waren er in die tijd al rolmodellen, dus uh, voorbeelden voor vrouwen van nou ja, dit is waar we eigenlijk echt heen willen... en niet uh, een hulpje in, uh, in de zijlinie? Um, ik, nou ja, op zich aan de ene kant ook wel. He, je had natuurlijk ook wel de Britse, de Britse voorbeelden. Daar werd heel erg naar gekeken. En die vrouwen deden ook al ontzettend veel. en Die waren heel actief en die hadden daar ook al ervaring mee... Um, maar wat je later ook ziet, en dat is ook wel heel interessant... bijvoorbeeld Francine de Zeeuw is een hele bekende naam. Die is uiteindelijk bij de MARVA gekomen, de marine vrouwenafdeling. Ja, leg even uit wie zij weer eens was en waar zij haar bekendheid aan dankt. Ja, zij was een verzetsheld in Zeeland en daar was zij ook bekend van. Heel veel verzetsactiviteiten heeft zij gedaan. En dat waren ook hele actieve vrouwen die um, bij die hulpkorpsen kwamen. Dus dat waren niet alleen vrouwen die um, inderdaad wat ondersteunend werk wilden doen... maar die ook echt vanuit zichzelf een bijdrage wilden leveren. En dat ook dachten te kunnen doen, ook als vrouw zijnde. En had nou dat, dat, dat eerste vrouwenkorps had dat meteen invloed op de uh, traditionele man-vrouwverhouding? Of, of was het eigenlijk ja, werd het een beetje gezien, inderdaad, als de kleine hulpjes en uh, dat is het. Nou, in mijn scriptie concludeer ik dat ook dat het inderdaad niet tot een grote verandering tussen man-vrouw verhoudingen in het algemeen heeft geleid. En ook niet binnen uh, die krijgsmacht. En dat heeft ermee te maken dat wat die vrouwen gingen doen. Die werkzaamheden werden op zo'n manier gebracht... en eigenlijk ook heel erg gestereotypeerd... dat het alsnog kon worden gezien als iets um, wat vrouwen altijd doen... en waar ze van nature ook heel erg goed in zijn. He, dus dat werd ook telkens gebracht, ook in wervingsmateriaal. van: um, We hebben vrouwen nodig... en ze gaan ook typisch vrouwelijke werkzaamheden uitvoeren. Dus in die zin... Um, was het niet echt per se roldoorbrekend. Al was de militaire context natuurlijk, wel, heel an natuurlijk ja. wel anders. Maar de manier waarop dat werd gebracht... en het ging uiteindelijk ook om een hele kleine groep vrouwen. Dat ja, is misschien over, ook wel belangrijk. hoeveel vrouwen maar... hebben we het? Nou, ik heb um, in mijn scriptie, ik heb het net nog even opgezocht... maar uh, in 1944, dus op het moment dat die, dat korps wordt opgericht... zaten er 211 vrouwen bij. Dus dat is echt een hele kleine groep. En die is wel gegroeid uiteindelijk. Maar ik denk dat het altijd rond de... 2, 3 procent is gebleven. Van de totale ja. hoeveelheid. En wanneer verandert nou dat beeld... dat vrouwen gewoon uh, ja, gelijkwaardig zijn... aan mannen binnen het leger? Of is dat eigenlijk nooit veranderd? Want we worden net een stukje uit dat wervingsfilmpje van 2016... en dan krijgen vrouwen dus nog steeds... Uh, vrij ja. conservatieve reacties. Ja, ja, nou in de jaren 70... daar zie je dat wel. Dan, uh, op, dan worden ook die vrouwenkorps afgeschat... begin jaren 80. En dan mogen vrouwen ook in principe bij de landmacht... en de marine- en de luchtmacht dienen... Tussen die mannelijke eenheden. Um, dus dan gaan ze ook al echt hele andere functies uitvoeren dan ze daarvoor deden. Maar inderdaad, ja, negen stere stereotypering zijn er nog steeds. En dat bewijst die campagne ook wel. Dus het is nog steeds wel een, een gevoelig punt wat dat betreft. Maar zie je ook een soort uh, uh, evolutie in het, in het uniform, bijvoorbeeld? Dat je ziet van oh, eerst moesten ze rokjes dragen. Bijvoorbeeld ja. en daarna mogen ze gewoon. Ja, nou ja. Dat, ja, dat zie je heel goed. Ja, dat, dat is heel interessant. Want vrouwen moesten inderdaad in het begin ook verplicht een rok aan. En volgens mij zie je op een gegeven moment in de jaren zestig, dacht ik... dan heb je de eerste vrouw die bij de civiele luchtmacht uh, aan het werk gaat. En daar hebben ze voor bepaald dat zij een broek rok aan moest. Want een rok was niet handig om die snuurknuppel te bedienen. Um, maar een broek kon ook niet, omdat ze wel vrouw was. Dus dan kiezen ze voor zo'n tussenvorm. Ja, dat is nu natuurlijk ondenkbaar. Nu hebben die vrouwen als, gewoon broeken aan, net als de mannen. Ja. Hoe? Dus, hoe, ja. hoe uh, ik begin toch langzaam zeker te denken... hoe ben je om het idee gekomen om dit te gaan onderzoeken? Is er iets van een... Uh militaire loopbaan in het zicht, wat jou betreft? Oei, nee, dat is een goede vraag. Um, nee, het komt denk ik toch vanuit mijn uh, interesse al, als historicus. Ik was eigenlijk geïnteresseerd in militaire geschiedenis, dus ik was bezig met uh, de oorlog in Indonesië en hoorde daar over het bestaan van de MARVA, waarvan ik niet wist dat ze bestonden, dus ik heb dat uitgezocht. Um, dus daar ligt mijn, meest, mijn grootste interesse. Ik wil eigenlijk gewoon door in het onderzoek. Um, dus een baan bij Defensie, ik zie het niet gelijk voor me, ook niet omdat ik de fysieke eisen niet zou uh, kunnen doorstaan, denk ik. Want, je neemt ook stelling in, in het debat over... Uh, bijvoorbeeld uh, in februari was er weer een wetsvoorstel... om ook voor vrouwen de dienstplicht in te voeren. Ja. Wat nu dan vooral symbolisch is, maar toch. En jij uh, betoogt in de NEC dat het geen stap weer, uh, was richting emancipatie. Waarom niet? Um, nou, omdat je ziet, um, dat is in ieder geval hoe ik emancipatie zie. Ik vind toch, als je het uh, daarover hebt... dan moet je ook um, denken aan manieren hoe vrouwen die krijgsmacht kunnen beïnvloeden en kunnen meebeslissen over um, belangrijke besluitvormingsprocessen. En wat je ziet is dat um, die dienstplicht inderdaad vooral een symbolische maatregel is. Het verandert in principe niks aan die feitelijke positie... die mensen of die vrouwen op dit moment binnen de krijgsmacht hebben. Ze blijven nog steeds een kleine groep en ze... Um, hebben alsnog moeite om promotie te maken. En in dienstplicht verandert daar eigenlijk niet zoveel aan. Dus je vindt het een beetje een doekje voor, voor het bloeden... en de aandacht moet ergens anders op liggen. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Nou, Kim Boos, maar hartelijk dank voor je komst. Is je scriptie ergens te lezen of te verkrijgen? Ja, hij staat um, um, via Atria, dat is het Instituut voor Vrouwengeschiedenis... die publiceren mijn scriptie binnenkort. Dus daar hem uh, op de, de, de, website website lezen. de website Op de website, ja. Op de website. En ja. wordt het ook nog een boek of boekje? Ergens... Dat we, er komt nog wel een artikel. Ik ga nog een artikel schrijven in het tijdschrift voor gendergeschiedenis. Dus daar komt een verkorte versie in. Maar een publicatie, dat weet ja. ik nog niet. En even heel kort over die prijs: is dat alleen eer of krijg je ook een zakcenten? Nee, je krijgt ook nog 500 euro mee. Dus dat was ook wel leuk meegenomen. Ja. Nou, heel goed. Kim Bootsma, hartelijk ja. dank voor je komst. Het spoor terug. Ja, afgelopen donderdag was het Nationale Secretarissendag. Dat is jaarlijks. En terwijl het begrip secretarissen nauwelijks meer wordt gebruikt... Um, uh, en dat terwijl het begrip secretarissen nauwelijks meer wordt gebruikt... dat wilde ik zeggen in het spoor terug. Vandaag een herhaling van een documentaire uit 2013... toen het secretarissen Instituut Schroefers 100 jaar bestond. <middels> Met elkaar op die muziek, ja, dat vond ik altijd een feest dat gebeurde. Ik heb eigenlijk mijn hele leven een, een harde aanslag gehouden. Ja. Schroefers hoort in het rijtje thuis van Douwe Eichbechts. Als je begrijpt wat ik bedoel, het is niet uit te roeien. Ja, we werden gewoon mooi van dat jaar. Als je uit een dorp kwam, kwam een klein dorp. Het klinkt heel onaardig, maar het is natuurlijk een kippenhok. Met het, al het giegel erbij en uh, ja, kippenhok. <lacht> Nette meisjes. Niet echt uit uh, asociale families ook. Wel een beetje netjes. Nou, dat was ook een beetje. <laughs> nou, het is toch zo? <laughs> het waren heel beschaafde meisjes. Ja. <laughs> een degelijke opleiding voor deugdelijke meisjes. 100 jaar schroevers staat bijna gelijk aan 100 jaar secretaresse. De perspresentatie. De, hoi, join the club. Maar wie naar het huidige schroefers kijkt, moet constateren dat de klassieke secretaresse uh, niet meer bestaat. Vanmiddag gaat het over evenementorganisatie. Nou, dat was vroeger überhaupt al denk ik een, een onderwerp wat uh, bij schroefers niet voorkwam. Want toen had je geloof ik alleen maar typen en omgangsvormen, zoiets was het. Tegen iedereen die ik zeg, uh, dat ik schroevers ja, doe, zeg oh, word je een secretarisse? Dus is echt school, Maar dat is dan lang niet meer, eigenlijk, voor mij dan in ieder geval. Helemaal niet meer, toch? Nee. Nee, nee ik wil nee. ook echt geen secretarisse worden. Nee. nee, als iemand zegt, word je een Nee, nee, nee. De hele dag kom je te lopen typen en zo, dat hoef ik echt niet. Opdracht drie, het maken, het organiseren van een personeelsfeest. De secretaresse van nu heeft andere taken gekregen en heet PA of office manager. Stenografie en typlessen zijn ingeruild voor... Marketing en communicatie, eh, economie, Nederlands, Spaans, bedrijfsorganisatie. Dat een beetje...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 Office buildings and office workers are a familiar sight in three city and town. So is the office secretary. That alert, efficient person who plays such a vital role in the world of business. Secretarisse was een modern beroep. Je kunt het niet anders zeggen. werk op kantoor was modern. En zeker wel, dan de secretaresse was een vlotte moderne vrouw. This is Jean Carroll. Her day begins at 9 o'clock. And she's at her desk on time.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 Nou, niet zo leuk, maar ja. ja precies, en daar zijn we nou tegen. Nou, dat maar het moet nog gedaan helpen. worden en er moet nog gekomen worden. Maar iemand kan toch ook helpen? Je kunt het toch samen doen? Waar, waarom zo? Ah, ik nee, dat doen? flauwekul. De jaren zeventig breken aan. De periode van de tweede feministische golf. Behalve de Kamermuziekgroep Het Uitstrijkje... trad in het Vondelpark ook dit tweetal op... onder de naam The Shit Sisters. Waar de secretaresse in de jaren twintig nog staat... voor de moderne, werkende vrouw...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 Dat was een documentaire naar aanleiding van de Nationale Secretaressedag van afgelopen donderdag. Het boek van Francisca de Haan over de introductie van vrouwen op de werkvloer heet Seksen op kantoor over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht. Nederland 1860, 1940. En Dit was OVT van zondag 22 april met straks de perstribune van Max. en Govert van Brakel zit hier om te vertellen welke gasten er ik te gast zijn. Ik hoor je een heleboel onderwerpen noemen, uh, Laura, die zomaar in de Jan terecht zouden kunnen komen. Uit 1860, maar ook 2018. De Jan, het tijdschrift voor, ja, het tijdschrift voor de, vrouw. de moderne vrouw. De moderne vrouw, zeker Esther Goedegeburen is hier, hoofdredacteur. Want ze bestaan 12,5 jaar, uh, de Jan-man. En we hebben Henk Gol, dat is de judoka, die gaat het in de klasse 100 kilo.